Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Ziekenhuizen hebben last van coronabesmettingen onder het personeel. Onder meer in Amsterdam, Groningen en Almere hebben ziekenhuizen te maken met besmette verpleegkundigen en artsen. Soms gaat het om tientallen gevallen. Bij een ziekenhuis in Geleen bleken 20 medewerkers besmet, vooral specialisten die in operatiekamers werken. Hoe dat kon gebeuren weten ze niet. Op de operatiekamers houden we natuurlijk onze strenge hygiëne maatregelen. En op de OK, dan, ja, lijkt ons ook al heel onwaarschijnlijk dat het op de OK is gebeurd, maar eerder bijvoorbeeld in een koffiekamer of daarbuiten, dat weten we niet. Ja. Door de besmettingen moeten 50 operaties worden uitgesteld. Ja, we hebben uiteindelijk ervoor moeten kiezen om twee operatiekamers te sluiten, omdat we gewoon een bezetting niet rondkrijgen. Dan wil je dan toch goede, veilige patiëntenzorg blijven leveren. Eén van de besmette artsen ligt op de intensive care en wordt nog beademd. VVD-leider Klaas Dijkhoff zit straks niet meer in de Tweede Kamer. Na de verkiezingen volgend jaar stapt hij uit de politiek. Dijkhoff werd door sommigen gezien als de opvolger van Mark Rutte... maar hij zegt dat hij nieuwsgierig is geworden naar grote projecten buiten het Binnenhof. Bij de coronateststraat in Zaandam staat voortaan beveiliging. Volgens de gemeente worden GGD-medewerkers steeds vaker lastiggevallen. gevallen... Het is onduidelijk waarom en wat er, dan, wat er dan is gebeurd, maar de burgemeester noemt het te triest voor woorden dat mensen die werken voor onze gezondheid beschermd moeten worden. Studenten in Rotterdam krijgen van de burgemeester een corona-preventiepakket. Daarmee hoopt de gemeente dat studenten het virus niet vergeten en zich aan de maatregelen blijven houden. In de doos zit van alles voor in het studentenhuis. Er zitten mondkapjes in, er zitten schoonmaakspullen in zoals allesreiniger. Er zit handgel in, een anderhalve meter rolmaat. En natuurlijk ook de huizenposter waar precies op staat wat je moet doen als je zelf klachten hebt of een huisgenoot. Ook zit er een soort van te koopbord bij dat studenten tegen het raam kunnen plakken... om de buurt te laten zien dat ze zich aan de maatregelen houden. Dan nog het weer. Vannacht heb je kans op een bui. Het weekend veel regen en wind. Morgen kans op hagel en onweer bij maximaal 14 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. See it. Welkom bij het Tweede Uur. See het op jou, Steve. Heb je het See it sessions met nu. Een uur lang in de mix. The one and only. DJ J.K. The sun in this story's hit, the drop heats up and hits me clear. Bass kicks in the stare, the crash. the treble rises like last. The camera forming this story's hit, the drop heats up and hits me clear. Heats up and hits me clear. Heats up and hits me clear. Heats up and hits me clear. Heats up and hits me clear. Heats up and heats up and hits me clear. Thank <laughs> Girl, I don't need anything cause Let's see it, Sessions, the one and only DJ J.K. Oh, God, what a dance floor. Hey, yeah, are we now illegaal bezig? Latine. I've got, I've got X-ray vision. I can see through like I don't exist. Don't exist Kort weer gaan. De deur uh, staat er de allemaal hier. Oh. Joes, wat, wat jullie draaien is nog niet uit. Natuurlijk ook een paar klassiek. Het is in een nieuw jasje. En ik hoop dat jullie net zo zaten te sluiten als wij hier in de studio. Volgende week, vrijdagavond 9 uur sharp doen we het gewoon weer. Twee uur lang. Ja, twee uur. Lekker lang. Mijn naam. DJ JK en samen met DJ Dion Sydney was dit See in Sessions. Binnenkort uh, lood we het op. Mix cloud. Check even Soundcloud. Ja, de Jeruzalem remix van DJ Dion Sydney. Mooi weekend. Doei!